10 uur jopboot met het NOS-journaal. Op een christelijke universiteit in Oakland in Californië... is een schietpartij geweest. Een man schoot twee mensen dood en verwonden er minstens vier. Sommige bronnen spreken van vijf doden. De vermoedelijke schutter is aangehouden. De dader zou een man met een Aziatisch uiterlijk zijn. Een van de studierichtingen op de universiteit is Aziatische geneeskunde. De studenten van de Waco's University werden meteen geëvacueerd. Er woedt een felle brand in de Federatietoren in Moskou. De toren moet met 360 meter het hoogste gebouw van Europa worden en is nog in aanbouw. Op de 66 e verdieping heeft afval en bouwmateriaal vlam gevat. Door de harde wind worden de vlammen aangewakkerd. De brandweer van Moskou heeft moeite het vuur te bedwingen. De brand in de Federatietoren is in de wijde omgeving van de Russische hoofdstad te zien.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 Het weer vannacht bewolkt, in het noorden wat regen, in de rest van het land blijft het droog. Morgen veel bewolking, met in het noorden kans op motregen. Temperatuur uiteenlopend van 8 graden in het noorden, tot 13 graden elders in het land. Dit was het NOS Journaal. Proeven aan kwaliteit? Probeer nu. NRC Handelsblad. Vijf weken voor maar 10 euro. Ga naar nrc.nl slash proef of bel 0800 1428.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 Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, Ajax is de koploper van de Eredivisie. En trainer Frank de Boer kan in de beslissende weken weer beschikken over Dirk Boerichter. Boerichter wil de kampioenschaal in handen krijgen. Nou, ik heb hem vorig jaar in de Juppel League gehaald en nu nog in de Eredivisie. Zometeen horen we boerichter en ook de herstelde Gregory van der Wiel... die vanavond meespeelden met Jong Ajax. Feyenoords werkte vandaag aan teambuilding. Dat deed de ploeg niet op het trainingsveld, maar op de kazerne. Feyenoords ging het leger in. Ik geloof ik zo een stukje per tank rijden. Nou, rijden weet ik niet, maar het is wel leuk dat ze er staan. Dus kunnen nou, dat... Volgens mij ga je rijden, hoor. Oké, okay, nou dan vertellen we wat nieuws, maar ik ben benieuwd, we gaan het zien. Later een reportage. En natuurlijk veel aandacht voor het Champions League voetbal van morgen. Barcelona moet AC Milan uitschakelen om de laatste vier te bereiken. Patrick Kluivert heeft bij beide clubs gespeeld. Hij verwacht veel van Slatan Ibrahimovic. Het is een, een, een, volgens mij een hele nare speler om tegen te spelen. Maar voor je team is hij goud waard. En verder vertelt roeister Femke Dekker voor het eerst over haar grote teleurstelling. Ze mag niet met de vrouwenacht naar de Spelen. Dat en meer tot 11 uur in de NOS Langs de Lijn. Derk Boerichter maakte vanavond een prachtige rentrée. Een slepende rugblessure hield de Ajaxiet vanaf de winterstop aan de kant. Om ritme op te doen mocht Boerichter een helft meespelen met Jong Ajax. Hij scoorde twee keer binnen drie minuten in het duel met Jong Heracles. Het werd uiteindelijk 4-1. Boerichter had een geweldige avond. Heerlijk. Ja, ik ben echt blij dat ik gewoon vandaag weer een minuut heb mogen maken. En, uh, ja, en als je er nog twee keer mag scoren, dan uh, geeft het wel een heel goed gevoel. Hoe fit ben je nou? Ja. Um, nou ja, goed, uh, het ligt eraan hoe je, het hem, uh, hoe je hem opvat, maar uh, mijn rug gaat, gaat, gaat goed. Um, geen last eigenlijk. Maar goed, ik zit nog wel steeds uh, ja, aan de pijnstillers eigenlijk om de pijn te onderdrukken. En dat gaat goed. Ik ben bij mijn specialist geweest en uh, die zegt tegen mij dat ik niks uh, kapot kan maken. Niet op uh, korte termijn en ook niet op lange termijn. Alleen de pijn die nog steeds uh, erbij vrijkomt, ja, dat moet gewoon onderdrukt worden met, uh, met pijnstillers. En dat uh, ben ik nu aan het doen. En het gaat goed, moet ik zeggen. Ik voel niks in de wedstrijd. En uh, daar ben ik heel erg blij om. Is dat iets wat je van kinds aan aan al hebt? Nee. Ik heb nog nooit last van mijn rug gehad. Ja, toen ik, uh, toen ik 18 was en ik kreeg een groeispurt... heb ik een tijdje last gehad van mijn rug. Maar uh, daarna nog me weer, eigenlijk. En uh, ja, wat ik nu heb, is ook gewoon een heel ander bestuur... dan wat ik toen had toen ik 18 was. Nu is het een, een werveltje dat gebroken was. En, uh, ja, daar kwam de overbelasting. Stressfractuurtjes, noemen ze dat. Komt het ooit goed? Daar ga ik toch wel vanuit. Ja, het is net als gewoon een, een, een, elke andere... Breuk in je lichaam weet je wel, of nou arm, been of weet ik veel wat is. Het heeft gewoon tijd nodig om te herstellen. En um, ja, rust Rust moet, uh, moet ervoor zorgen dat het overgaat. Hoe heb je de voorbije maanden doorgebracht? Je elke dag zitten te verbijten? Ja, ik wil zeggen ja. Ik moest heel vaak uh, in het krachthok melden, uh, vaak op de fiets. En een uh, eigen programmaatje meegekregen om uh, toch een beetje, uh, een beetje sterk te blijven. Maar uh, ja, de wedstrijd moest ik al een keer toekijken vanaf de tribune. En, dat is best frustrerend moet ik zeggen, want je wilt niks liever dan uh, lekker meevoetballen. Is er een moment van twijfel bij je geweest? Ja en nee. Ik, ik heb wel eens, uh, ik moet wel zeggen, ik ben, ik ben niet echt blessuregevoelig. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld ook alles gespeeld, dit jaar daarvoor ook alles gespeeld. Dus ik ben niet echt heel gevoelig of zo. Maar uh, ja, je weet wel ook, elke blessure dat komt wel weer goed. Maar toen ik deze blessure kreeg van mijn rug... Het was gewoon ook een keer uh, ja, heel erg met ups en downs. Dan ging het weer hartstikke goed. En dan ging het weer, uh, weer slecht. En dan ging het weer goed. En dan kreeg ik weer pijn. En op dat moment begin je wel een beetje te twijfelen eigenlijk. Uh, ondanks dat het misschien niet moet, Maar je gaat onbewust wel uh, eraan denken van... Je, ik hoop niet dat dit uh, blijvend is. Duurde het waarschijnlijk allemaal veel te lang voor jou? Ja, ja veel te lang. Ik ja, wil stellen, ja. ja. Nu heb je gespeeld. En tel ik even. Er komen nog zes competitiewedstrijden tot het einde van het seizoen. Ben je op het goede moment weer ingestroomd? Nou ja, dus, um, ik moet eerlijk zeggen, ze doen het ontzettend goed. Ook, ook zonder mij gelukkig. En um, ja, op dit moment uh, kijk ik graag naar ons team. En, uh, en kan ik niet wachten tot ik weer uh, ook binnen de lijnen mag staan. Heb je met Frank de Boer daar afspraken over? Ja. Waarover? Uh, hoe dat herstel nu gaat. Nu drie kwartier. De volgende wedstrijd is waarschijnlijk een uur of anderhalf uur. Wanneer je weer echt daadwerkelijk aansluit... Uh, goeie vraag, nee ik heb het niet met hem over gehad. Uh, ik weet in ieder geval wel dat ik vandaag dus met uh, twee mee moest doen om 45 uh, minuutjes uh, te voetballen. Kijken hoe dat gaat en ook misschien wel wat me weer op doen. En het ging goed. En Het is maar naar hem de vraag hoe uh, graag hij me erbij wil hebben en, uh, en of hij me echt nodig heeft. Angst ja. staat bovenaan hè sinds dit weekend. Ja, Heerlijk, nou we nog blijven. 6 wedstrijden. Ja, nou, Na 6 wedstrijden winnen, dan zijn we kampioen. Voel je dan toch dat je een bijdrage hebt geleverd of zeg je van nee? Ik ben het te lang weg geweest. Nee, nee. nee. Ik heb uh, dit seizoen 17 wedstrijden gevoetbald. Ik weet het precies. Ja, wel meer maar, trouwens, maar uh, 17 wedstrijden in de basis gespeeld. En uh, ja, dan heb je zeker wel een bijdrage geleverd. Ik heb in totaal uh, 7 goals gemaakt en ook nog wat assists gegeven. Dus, uh... Ik heb wel een bijdrage geleverd, ja. Dat is Dirk Boerrichter tegen Rob Fleur. Ook Gregory van der Wiel maakte vanavond zijn rentree. De verdediger is drie maanden geblesseerd geweest. Voor Van der Wiel telt nu niet alleen het slot van de competitie. Hij wil met het Nederlands elftal naar het Europees kampioenschap natuurlijk. Het was voor Van der Wiel dan ook fijn om weer ritme op te doen. Ja, het beviel goed. Het is alweer een tijdje terug dat ik heb gespeeld. en ja was lekker om weer op het veld te staan. Het was moeilijk. Ja, het was wennen. is anders naar trainen natuurlijk. Het is een andere prikkel en uh, vooral leuk het vooral leuk was. Je bent een hele tijd uitgeweest met de liesblessure. Dan kan je hem vervangen. Ricardo van Rijn doet het heel aardig. En dan zit je op de tribune. Wat denk je dan? Ja, ik ben alleen maar blij. Uh, t, ja. In het begin uh, eind januari was de, was de ploeg natuurlijk in een moeilijke fase. En ze uh, zijn daar sterk uitgekomen en uh, Ricardo ontwikkelt zich heel goed en daar ben ik alleen maar blij mee. Het is niet zo automatisch dat je weer meteen je plek hier inneemt? Nee, maar uh, dat, is, uh, dat is niets in het voetbal. Niks uh, is automatisch daar, dus je moet van niets uitgaan. En, uh, ik train hard en ik moet gewoon uh, mijn plek weer veroveren. F Speelt er voor jou nog iets mee? Er komt nog een EK aan. Ja, klopt. Maar uh, ja, da daar ben ik nog niet met mijn hoofd. Ik uh, ben blij dat ik in ieder geval vandaag weer kan spelen. En, uh, ja, nu is het gewoon richt op Ajax. en uh, ja, We moeten natuurlijk de schalen omhoog halen. Gaan halen. Heb je in die tussenliggende periode wel eens contact gehad met Bert van Marwijk, de bondscoach? Ja, zeker, zeker. We houden sowieso wel contact over hoe het met mij gaat en uh, ja, we wil graag op de hoogte blijven. Ook. Hoe fit ben je nou? Ja, ik ben aardig fit. Ik heb afgelopen twee weken gewoon voluit meegetraind met, uh, met, met het eerste en uh, ja, vandaag mijn eerste minuten gemaakt. Dus ik uh, ben op de goede weg. Het was een uur. Wanneer is het weer anderhalf uur? Dat, uh, ik zal nu niet weten, dat ligt niet aan mij nu. Ik, uh, ik ben fit, dus uh, ik ben beschikbaar voor de trainer en ik, uh, ik zie het wanneer hij mij nodig heeft. Heeft dit hele, dit hele blessuregeval jouw hele toekomstplannen doorkruist? Ja. Want ja. We hebben het hele seizoen gesproken dat je aan je laatste fase in Amsterdam bezig was. Ja. Is, dit nou, is, daar nou een, is dit nou een streep door de rekening? Ja, het heeft me natuurlijk wel wat tijd gegeven om, om ook uh, na te denken over, over bepaalde situaties. Maar ik, uh, ik denk er niet zoveel van, eerlijk gezegd. Ik, ik laat gewoon alles om me afkomen. Het belangrijkste was voor mij weer om te spelen. en Ik zie wel wat er deze zomer allemaal gebeurt. Het is dus niet zo dat, uh, dat je uh, al een andere club hebt? Je moet, je moet helemaal weer van vooraf aan beginnen? Nee, ja, er, is, er is wel interesse natuurlijk. Maar, uh, Zoals ik al zei, daar ben ik op dit moment niet mee bezig. En ik, ik zal in een latere, latere fase zal ik daar wel gaan kijken hoe en wat. Heb je je gestoord aan alle rumoer rond jouw persoon? Nee, niet zo echt eigenlijk. Ik ben ook een tijdje weg geweest van de club. Is, ja, ik was echt apart aan het revalideren en hard aan het werken. En ik heb me daar niet echt aan gestoord. Maar. Is het niet heel pijnlijk als ze zeggen van ja... Is hij wel gebaseerd? Want het komt hem wel goed uit zo als dat soort verhalen de ronde doen. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt: van uh, wat is dat? Ja, nee, zeker uh, als je dat hoort of leest, dan, dat doet zeker pijn. Want uh, ik denk als iemand een, een, een liefhebber, liefhebber is van voetbal, daar ben ik het wel. En dat weten de mensen om mij, heen als geen ander. Ik heb drie seizoenen bijna alles gespeeld en of ik pijntje had of niet. En, ja, dat doet, dat doet pijn als je dat, dat soort dingen hoort of ziet, zeker. De club heeft onvoorwaardelijk het vertrouwen in je uitgesproken. Zeg van, uh, wij, uh, wij doen niet mee aan dit soort verhalen. Nee, ja, ik was uh, wel elke week bij de club aanwezig. En uh, ja, veel steun gehad van, uh, van ploeggenoten en uh, van de trainers. Dus. Hoe ziet het nou het project, traject er verder uit? Nee, uh, staat, uh, is dat besproken met, met coach Frank de Boer? Uh, nou ja niet echt helemaal. Ik denk uh, het belangrijkste was om, om weer uh, ritme te pakken en dat heb ik nu gedaan. En deze week zullen we nog pittig trainen ook. Ook gewoon bij Ajax onderling. En ja, zoals ik al zei, dan ben ik beschikbaar. En dan staan de trainer uh, wat hij ermee doet. En dan kan je nog kampioen worden. Ja, dat zeker. Uh, daar gaan we ook voor. We hebben alles in eigen hand. Dus... Ja, verrassend hè? Of niet? Ja, dat, dat had niemand gedacht denk ik uh, twee maanden geleden. Maar dat is het voetbal. En vorig jaar zijn we ook... Uh, Kampioen geworden, terwijl het er niet naar uitzag uh, maanden daarvoor. Kunnen we een herhaling van vorig seizoen? Daar zou ik voor tekenen. Zo. Het lijkt er wel op, hè? Het lijkt er wel op. Het zou mooi zijn als het zo eindigt. Maar moet je wel even meedoen? Ja, nee, zeker. Dat, dat is wel mijn doel. De Björn en John, featuring Victoria, zo is het officieel, en uh, Young Folks. Het is iets voorbij, kwart over tien op Radio 1. In Middelburg, exact op de plaats waar in 2010 de Giro d'Italia finiste, is een gedenksteen onthuld ter ere van wielrenner Wouter Weiland. De Belg was destijds de glorieuze etappenwinnaar... een jaar later overleed hij na een val opnieuw in de Giro... Een bijdrage vanuit Middelburg van Edwin Cornelissen. Druipen is weg, Weiland gaat op koop, Wouter Weiland oh, gaat de Giro-etappe winnen. De Die dag was zijn dag. Weiland gaat winnen, jawel, hij wint voor Quickstep, hapla. Een van zijn grootste zegers. Daar ligt hij dan in alle eenvoud eigenlijk, de plakketten te ere van Wouter Weiland. Geboren op 27 september 1984. En winnaar van de derde etappe van de Giro d'Italia van 2010 staat erop. Amsterdam-Middelburg.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 Hij straalde. Ik zei, Zeeland ligt je goed. Want vorig jaar won je ook al in Terneuzen. Hij stond te glunderen en hij lachte. Maar deze was mooier. Goedenavond. goede avond. Het overlijden van Wouter Weiland heeft het peloton met verstomming geslagen. Exact een jaar later... Kom hij ten val in een afdaling. de koers verder evolueert dan hier een zware valpartij. Jongens, oh, oh, oh, oh, dat ziet er niet goed uit. Renner die daar heel lang uitgestrekt over de weg ligt. In één moment ging het mis. Hij raakte een muurtje met zijn pedaal en schoof 20 meter over het asfalt. Het is meteen duidelijk dat de situatie ernstig is. Hoerloos lag hij op het asfalt. De ziekenwagen er bijna wordt gereanimeerd. Nu wordt gemeld dat het om Weiland gaat, dames en heren. Vreselijk nieuws.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 Eh, ja, een jaar na dato hebben wij hier op deze plek... in het bijzijn ook van Mauro Venji van, van RCS, van de Giro-organisatie... hebben wij een steen onthuld ter herinnering aan de finish van, van de Giro. Op dat moment wisten wij nog niet dat diezelfde etappe die toestond het aan te vangen... zo dramatisch zou zijn voor onze winnaar. En het was natuurlijk op zich ook een heel bizar moment... dat op het moment dat hij hier op het podium stond, precies een jaar daarvoor... De champagne overvloedig uh, sprong dat hij daar nu op het asfalt lag en, en overleed. Deze derde rit in de ronde van Italië zal voor altijd overschaduwd blijven... door het overlijden van een van de meest talentrijke Belgische renners van zijn generatie, Wouter Weiland. En daar staat dan een, een eenzame wielerfanaat zo te zien. Hè? De vlag van Vlaanderen? De Vlaamse vlag. De echte Vlaamse vlag zonder, zonder de rode stippen erop. En de roze pet? Dat is het petje dat ik vorig jaar gekocht heb. Uh, van de Giro, Giro d'Italia. Toen uh, de Giro hier ook toekwam. Ja. Ja. En in de handen een bordje waarop staat? Ik heb geschreven, Wouter, Gent zal je nooit vergeten. Omdat uh, ja, de, de figuur van Wouter Weiland... die leeft nog steeds in, in wielermilieus in Gent. En niet alleen in Gent, ook uh, ja, in Vlaanderen. In Vlaanderen kom. Middelburg wil de Giro-etappe van 2010 blijvend herinneren. Met de aankomstlijn hier in de bestrating...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 Wouter Weiland, daar ging het om, die dus een gedenksteen heeft gekregen vandaag in Middelburg. Roeister Femke Dekker vindt dat ze geen eerlijke kans heeft gehad... om te strijden voor de slagpositie in de vrouwenacht. Dekker bezette de sleutelplek verschillende jaren... maar kreeg richting de Olympische Spelen van Londen geen kans meer van de roeibond. Dekker kwalificeerde zich ook niet op een andere positie... en mist daardoor haar vierde Olympische deelname op een rij. Een hard gelach voor een van de meest succesvolle roeisters van ons land. Femke Dekker wilde tot gisteren niet reageren... maar na haar winst in de Skiffhead deed ze dat alsnog... in gesprek met onze verslaggever Ragnar Niemeijer. Kom maar, voer hem op! Voer hem op! De Perlagerbrug in Amsterdam, het laatste tussenstation in de Skiffhead... voor de finish op de Amstel bij roeivereniging De Hoop. er! heel goed! hoop, hoog, verlaan! aanmoedigingen voor Femke Dekker... die sinds kort in een recreatiewedstrijd als de Skiff Head... haar roeikunsten vertoont. Ja, kijk, ik, um, ik, ik vind wedstrijd roeien heel mooi. En daar leef ik ook voor, zeg maar. De winters en uh, de, de nachtmerries van de lange, ellendige trainingen... die doe ik voor dit soort uh, wedstrijden. En uh, na het verloop van vorige week uh, de teleurstelling. Van het niet te komen aan de acht dacht ik, ja, dit is het moment. En ik was fit. Het, uh, alleen het enige wat ik nooit had gedaan, de skullen, had ik al heel lang niet meer gedaan en skiffen ook niet. Dus uh, dat was even wennen. Oké, okay, hè! Voor de winst, Kom maar! Dekker deed mee aan drie Olympische Spelen, maar mist Londen op het laatste moment. Niet sterk genoeg op de ergometer, het droogroeiapparaat. Nou, dat is mooi. Kan ik gelijk even rechtzetten. Dat is gewoon uh, niet juiste informatie. Mijn, uh, ik ben nog nooit zo dicht bij mijn PR geweest in de afgelopen jaren. En ik weet van mezelf dat ik niet de sterkste roeier ben. Maar iedereen heeft zijn kwaliteiten, dus dat is totaal niet waar. Netjes! Er is meer, zegt Dekker. Ze vindt ook dat ze van bondscoach Susanne Chase... geen eerlijke kans heeft gehad om met Annemiek Tehaan te strijden... om de belangrijke slagpositie waar het tempo van de boot bepaald wordt. Ik vind het niet gek dat ik als roeier, als ik er twee jaar heb gezeten... in eerste instantie ervan uitga, dat dat een positie is... waar ik in eerste instantie voor zou kunnen gaan. Het was gewoon duidelijk, ik zou niet meer de slagvrouw worden. Daar mocht ik niet voor racen, daar mocht ik niks voor doen. Dat is gewoon een keuze geweest van de bondscoach. Maar, maar was dat een goede keuze? Wat stond je daarachter? Uh, ik heb er twee jaar gezeten, dus waarom ineens niet? Ik weet wel dat Annemiek natuurlijk veel meer credits had... omdat hij het jaar daarvoor zat en dat ook een verdomd goede slag is. Annemiek Daan... Klopt. En dus, uh, dat was wel in mijn instantie gewoon wel even een teleurstelling. Ik hoorde van uh, dat gaan we niet eens proberen meer. We hebben die keuze gemaakt. Maar dat is een keuze die zij maken en die accepteer je ook gewoon. Want ja, dat is het resultaat. Op weg naar de laatste 200 meter. Het goud is voor Amerika. Australië wint zilver. En voor het de derde jaar op rij wint Nederland een medaille in de vrouwen vrouwenvier zonder stuurman. Ditmaal niet het goud. Ditmaal ligt er brons. Aan de finish voor De laatste medaille van Dekker dateert van vorig jaar bij de WK in Slovenië. Maar in de laatste trainingskampen in de afgelopen maanden was Dekker niet goed genoeg om haar naar Londen te laten gaan. Jammer, maar helaas, zegt coach Susanne Chase. Femke Dekker heeft gewoon meegestreden om een, een plek in de acht. En ze heeft het helaas voor haar heeft het niet gehaald. Ze heeft het wel heel goed gedaan. En uh, ik denk dat ze met opgeheven hoofd. Uh, de selectie uh, perikelen kan verlaten en uh, de rest was beter. Nou, ik, ik ben altijd wel van mening dat als je uh, uh, uh, iets doet, dat je dat moet testen. Ik heb het twee jaar gedaan, dus vanuit mijn mening en mijn optiek... had ik zoiets van, ja, ik had wel graag gehoopt en ook wel graag gewild... dat we het nog getest hadden. Uh, nou ja, dat is niet gebeurd. Over haar toekomst in het roeien is Dekker nog vaag. Ja, maar weet je, ik, ik, ik heb al drie spelers gedaan... Ik, ik doe het roeien omdat ik het leuk vind. En daarom ben ik er dit weekend ook, weet je. Ik hoef me niet... Uh, moet ik me schamen? Natuurlijk ja, wilde ik naar Londen. Want elke keer ben ik doorgegaan. En dat, dat had ook het leukste geweest. Maar er is, er is ook nog leven, zeg maar. En ik vind het roeien nog heel leuk. En er zijn, we hebben nog geen wedstrijd geroeid. En, ik ben nu gewoon dat wel aan het doen. Ik heb niet heel hard voor niks getraind. En dat het de spelen en de vrouwenacht niet wordt, ja, dat is een feit. Dat, dat realiseer ik mezelf ook. Maar er zijn nog veel, heel veel andere mooie dingen. En het is voor mij niet zoiets geweest dat ik er niet in zit... dat ik dan dus gelijk maar emigreer of uh, vandaan verander en nooit meer roei. Ik ben hier gewoon, en dat is ook de reden geweest, die het uh, om te roeien. En daar ben ik super blij mee. Voor mezelf was het ook weer. Ik had heel lang niet geskift. En... Uh, ik blijf voorlopig ook nog roeien. Geen vierde Olympische spelen dus op een rij voor Femke Dekker. Ze blijft wel proberen om lid te worden van, het, uh, van de atletencommissie van het uh, IOC... het Internationaal Olympisch Comité. Om die reden reist ze van de zomer wel af naar Londen. Zometeen gaan we vooruitblikken op de Champions League. Eerst Tim Krol en Glory Days Golden And Years. have to do And bills coming through But for the most part you're having Tim dus en Glory Days, uh, Golden Days. Uh, half elf precies. Meldt u even dat Manchester United probeert de voorsprong op Manchester City uit te breiden. Voorsprong is nu uh, twee punten. City uh, verspeelde twee punten. Afgelopen week het 3-3 speelde het vanavond. Heeft de Manchester United een blijkbaar lastige uitwedstrijd tegen Blackburn Rovers. Nog een kleine 19 minuten. Het staat daar vooralsnog 0-0. We houden u op de hoogte. We gaan uh, vooruit kijken richting uh, de Champions League-avond van morgen. Zometeen uh, doen we dat met uh, Jeroen Elshoff, die in uh, Barcelona is. En morgen gaat kijken naar Barcelona AC Milan. Kluivert, dat horen we ook nog. Maar we beginnen met Arno Vermeulen. Want uh, Arno, goedenavond. We gaan het hebben over uh, Bayern München tegen Marseille. Even als we de kranten moeten geloven... dan staat Robben op het punt om zijn contract met Bayern te verlengen. Wat, wat weet jij daarvan? We hebben zelf contact gehad met de vader van Arjen Robben die zijn uh, zaken doet. En dat verhaal uh, klopt. Er wordt in april verder gesproken. Maar hij is ook erg optimistisch dat er een... Uh overeenkomst komt met Bayern München. Hij heeft nog een contract tot 2013. En dat zou dan tot 2015 uh, worden verlengd. Waarom? Hij heeft het ontzettend naar zijn zin bij uh, Bayern München. Er zat even een klein dipje in, maar toch. Uh, financieel zou het allemaal dik in orde zijn. Het enige wat zou kunnen gebeuren, want het is nog niet getekend... natuurlijk, uh, er kan een club doorheen fietsen. We weten dat er veel interesse voor, uh, voor Robin is. Maar dan moet het wel een waanzinnig goede aanbieding zijn. En bovendien, hij heeft dus een contract tot 2013. Ja, en vooralsnog is er geen reden om weg te gaan lijkt me toch? Nee, uh, wat ik al zei, het is, uh, het is natuurlijk ook een leuke club. Iedereen die daar gespeeld heeft, uh, is altijd wel trouw aan die club. Het wonen in de buurt van München is ook niet heel vervelend. Uh, de Bundesliga is een uitdagende competitie. En Bayern heeft een elftal, een lichting, uh, waar je ook wel aardige prijzen mee zou kunnen winnen. Uh, dit jaar in de competitie, maar ook in de Champions League. Ja. Zeg Bayern die verdedigt in de eigen Allianz Arena 2-0 voorsprong. Dan zou je zeggen: Het moet wel heel gek lopen. Willen ze de halve finale uh, niet halen? Wat denk jij? Mm -hmm. Nou, wat ik zou willen zeggen is: Het moet wel heel gek lopen. Willen ze de finale niet halen? Oh, uh, Oké. Okay. Het <laughs> gaat wel heel, heel snel, denk ik. <laughs> nee, nee, nee. Maar die, uh, die, die 2-0 is een uh, fantastische uh, stand voor, voor Bayern. Het moet dus wel echt, echt heel gek lopen. Uh, Bayern is zeer, zeer zwaar favoriet. Uh, het doet het goed. Uh, het, het, het enige wat zou kunnen als je naar de gegevens van dit seizoen kijkt en je kijkt naar de tegenstander Olympiek Marseille, uh, dat ze uh, wel van Borussia Dortmund, nu de koploper in Duitsland, twee keer gewonnen hebben binnen de Champions League. Maar dat was wel in de poolfase. Dat is alweer lang geleden dit seizoen. Uh, toen was Dortmund bijvoorbeeld niet het Dortmund van nu. Uh, het aftal dat draaide toen eigenlijk wel moeizaam. Moest een beetje op gang komen dit jaar. Maar oké, okay, daar won Marseille twee keer van. Uh, maar alles bij elkaar. Uh, Bayern maakt een heel solide indruk. Uh, is de kans natuurlijk echt 95% dat Bayern inderdaad verder gaat. Ja, maar ga, kijk eens verder dan. Je zegt uh, het moet gek lopen dat ze de finale niet halen. Uh, want in de finale komen ze tegenover... Real Madrid uh, mogen we aannemen. Nou, uh, en, en nou ja, Real is natuurlijk uh, super top met, uh, met Barcelona. Ik denk wel dat Bayern op dit moment de derde ploeg van Europa is. Dus zeg maar even nummer twee en drie zouden elkaar kunnen ontmoeten. Uh, ja, dan denk ik dat ze daar een reële kans tegen hebben. Uh, denk even terug aan die uitslag tegen Basel hè, in de Champions League. 7-0, uh, dat is nogal wat. Uh, denk even aan een speler als Mario Gomez. Elf doelpunten dit seizoen in de Champions League, maar... Uh, Robben. Uh, helemaal in de in, in de misère zat hij eigenlijk tot die interland van Nederland tegen Engeland. Daar ging het goed. Hij ging met die videoband onder zijn arm. Zei hij toen afloop triomfantelijk terug naar Duitsland. Ik zal ze even wat laten zien. Hij ging weer spelen bij Bayern. Hij heeft in de laatste acht duels in de competitie, beker en Champions League... negen doelpunten gemaakt. Eén minder dan Gomez. Maar dat is wel heel knap. En er waren fraaie treffers bij. En ja, hij is in vorm. Gomez is in vorm. En het, het elftal is goed. Ze hebben eigenlijk bijna geen blessures. Het ziet er best aardig uit. Ja, ja dan kan niemand ze stoppen zelfs in de halffinale Real Madrid. Wellicht niet. Dat... Uh... Nou ja, Ik Dan vind het dat dat een 50-50 wedstrijd, maar ik zou niet op voorhand zeggen... dat is een, een, een makkelijke wedstrijd voor, uh, voor Bayern. Daar geloof ik helemaal niet in. Uh, als je nagaat dat bij Bayern München op dit moment... een man als Zwijnsteiger weliswaar van een blessure terugkomt... maar niet uh, per se hoeft te spelen. Hij is er trouwens morgen sowieso niet bij, want hij is uh, geschorst. Maar ze draaien ook moeiteloos uh, zonder hem. Ja, Ribery toch een geweldige voetballer uh, in de schaduw van Robben. Uh, maar die kan wel wat. Uh, morgen tegen zijn oude club... Ja, het is, het is echt een, een goed elftal. En als je dan naar Marseille kijkt... Ja, dan hebben die, lijkt het niet zoveel wapens morgen om daar wat aan, uh, aan te doen. Enig goede nieuws van Marseille trouwens is wel dat uh, de doelman terug is. Mandanda, ja. keeper van het Franse elftal en een goede keeper. Ja, die vervanger, dat was echt helemaal niks. Nou nou, he? nou, nou, nou, nou, Robert. Ja. Uh, die, de, de Beide vervangers hebben twee keepers geprobeerd. Uh, dat was uh, helemaal niks. En Mandanda is wel een keeper die uh, wat dingen voor je kan, uh, kan redden. Eén keer lukte het Marseille in de geschiedenis... na een thuisnederlaag om verder te gaan in Europees verband... Dat was drie jaar geleden tegen FC Twente. Twente won in Marseille met 1-0. Marseille won in Enschede met 1-0. En toen kwamen de penalties en de Fransen trok aan het langste eind met 7-6. Maar oké, okay, dat was 1-0 en geen 2-0 zoals nu tegen Bayern. Ja, nog even wat anders. Er staat een aantal spelers op scherp bij Bayern. Denk jij dat de trainer Heinkes die spelers misschien gezien... de voorsprong buiten het team houdt? In het oog op die halffinale? Nou, nee, heeft zelf al ingegrepen door een gele kaart te pakken. De vier zijn Boateng, Kroos, Gustavo, Müller. Vier basisspelers, nee, dat verwacht ik niet. Ik denk wel dat hij in de loop van de wedstrijd misschien gaat wisselen... en dan deze spelers in de tweede helft gaat vervangen... en eh, dat ze niet het gevaar lopen nog een gele kaart eh, te krijgen. Maar hij gaat zijn elftal niet aanpassen. Afgelopen week eh, tegen Nuremberg heeft hij dat wel gedaan. Competitiewedstrijd, waarin je denkt dat je dat kunt permitteren... maar toen wonnen ze ook maar net met 1-0 weer door een goal van Robben. Dat is hem ook niet heel, heel goed bevallen. Hij zal geen risico willen nemen. Zijn willen door in de Champions League. En waarom? De finale dit jaar is ook nog eens in München ja. in dit stadion. En dat zou natuurlijk een, een droomwedstrijd zijn om in het eigen stadion de finale te spelen. Hij ja. zal geen risico's nemen. Ik denk dat ze allemaal, of zeker anders, drie van de vier uh, morgen gaan, uh, gaan beginnen aan de wedstrijd. Ja, heel slim trouwens om Schweinsteiger nog even in te laten vallen. Om uh, ja de laatste 20 minuten nog even ja. dat gele kaartje op te halen. zodat hij uh, Dat, leek, wel een, uh, dat ja. leek absoluut een, uh, een truc. En, en ja, dat Marseille heeft trouwens sowieso zoveel kopzorgen Het gaat in de competitie... Uh, Dramatisch, uh, negende. Twintig uh, punten achterstand op de koploper. En ook financieel gaat het helemaal niet goed. Ja, de club is in rep en roer. Het zou alleen kunnen zijn dat alles dan een keer in elkaar valt. Dat ze voelen dat er iets moet gebeuren met die club. Omdat anders misschien wel het hele fundament onder de club in elkaar duvelt. Dat ze nog één keer tot een topprestatie gaan komen. Maar dan nog, 2-0. Ja, nou, dan moeten ze gaan toveren morgen. Ja, kortom, uitschakeling van Marseille, financiële ramp. En Dejan er misschien wel uit. Die, dat zou het gevolg kunnen zijn. De man die als oh. eerste met de Champions League in zijn handen stond... als aanvoerder van Olympique Marseille in 1993. Oh. Oh. Goed, we gaan het zien morgen. Dankjewel, uh, Arno Vermeulen. We gaan naar die andere wedstrijd morgen. Uh, Barcelona, AC Milan. Uh, en dus zal uh, de Champions League afscheid nemen... van één van de voetbalgrootmachten. Vijf Nederlanders hebben bij beide clubs gespeeld. Mark van Bommel natuurlijk. En verder... Edgar Davids, Winston Bogarde, Michael, Michael, of Michael zo je wilt, reiziger. En Patrick Kluivert. Voor Kluivert bleef het bij één jaar Milan. Daarna speelde hij maar liefst zes seizoenen bij Barcelona. De verschillen tussen de clubs zijn groter dan de overeenkomsten, vindt hij. Zeker als het over de spelopvatting gaat.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 Vanwege het feit dat hij zijn verjaardag vierde vandaag. 26, geloof ik, werd hij. Maar we krijgen onze Jeroen Elshoff niet te pakken. We gaan hem nog een keer proberen. Kan ik in de tussentijd even melden dat uh, As We Speak, zoals het zo mooi heet... Manchester United op een 1-0 voorsprong is gekomen door uh, Valencia. Die over rechts doorkwam en die bal... Met de buitenkant snoeihard in de goal van Blackburn Rovers uh, schot uh, Man United dus nu met 1-0 voor in de 82e minuut. En dat betekent dat ze de voorsprong op Manchester City... in de Premier League uitbreiden tot maar liefst 5%. Punten. Dus dan is Manchester United erg dicht bij het uh, kampioenschap in de Premier League in Engeland. Maar goed, zover is het nog niet. Ook daar hebben ze nog de nodige wedstrijden te spelen. Goed, we hebben nu, uh, als het goed is, uh, contact met uh, Jeroen Elshoff. Precies op tijd. Dag Jeroen, goedenavond. Hé hey Robert, goedenavond. Uh, even over uh, morgenavond natuurlijk, daar gaan we het over hebben. En met name even over Messi. We hebben hem in de afgelopen wedstrijd tegen Granada ook uh, in de competitie gezien... dat hij niet helemaal uh, in, goed in zijn vel zat. Hij was een beetje geïrriteerd en dergelijke. Heb jij enig idee, je bent bij de training geweest hoe hij nu in zijn vel steekt? Nou, de training is er weinig van te zien. Daar zie je hem uh, uh, lachen en gewoon uh, ja, uh, zijn ding doen. Ze doen uh, veel rondootjes bij uh, Barcelona. Eigenlijk is het wat dat betreft... Uh, uh, de training, uh, net de wedstrijd, want daar is er één grote rondo. Uh, ja. En daar zie je eigenlijk alleen maar plezier. Het is een genot om naar de training van Barcelona te kijken. Maar je zag inderdaad tegen Canada een nukkige Messi. De glimlach kwam pas toen hij de penalty uh, erin schoot. Uh, en eigenlijk ook naar de assist uh, op Iniesta. En ja, vorige week ook een beetje nukkig. Ja, af en toe gaat het niet uh, zoals hij wil. En, mm. Ja, hij is niet altijd meer het, uh, het jonge frivole uh, jochie, maar hij is ook af en toe gewoon een keer op die zagrijnig is. En ja, rap, met name het tegen, het die, tegen die Theo heb ik de indruk. Die, die jonge jongen die uh, nog wel eens een bal voor zichzelf wil houden. Ja, het mooie van die Theo, dat is echt een supertalent. Die, die, die loopt als hij uh, invalt toch uh, de ene naar de andere bek voorbij. Vaak een schaar, soms een dubbele schaar en dan nog snelheid er langs. Uh, maar het wil wel eens het geval zijn dat uh, Theo dan daarna voor eigen succes gaat. En dat wordt uh, doorgaans niet op prijs gesteld bij Barcelona. Ja. Toch altijd kijken wie er nog meer vrij staat. En het is inderdaad nu, ik meen zelfs twee keer gebeurd dat die, uh, Theo uh, ja, de winst van voren heeft gegeven. Ja. Nou, laten we kijken of de jonge Theo er wel leert. Die al pas 20, dus ja. Ja. Ja, ja. Die moet nog een hoop leren en uh, moet weten even waar hij in de pikorde staat, lijkt mij zo, uh, bij Barcelona. Onderaan. Ja, on ja zo is het. <laughs> maar, wel, maar wel vaak in de basis, dus dat dan weer wel. Uh, ja, ja. Even morgen die wedstrijd tegen Milan. Hoe wordt daar in Spanje tegen dat duel aangekeken? Ja, nou, dat is de, uh, de grootste wedstrijd van het... Uh, van het jaar, Europees gezien in ieder geval, voor, voor Barcelona. En Pouillon noemde het vandaag ook de grootste wedstrijd van het seizoen voor Barcelona. Daarmee stapt hij zelfs over de ontmoetingen tegen Real Madrid heen. Dat is heel wat hier. En ja, het is, het is buigen op barsten toch voor Barcelona. Eigenlijk is iedereen hier wel gewoon van overtuigd dat Barcelona verder gaat. En jij ook? Nou, ik niet helemaal, eerlijk gezegd. Ik moet het echt nog zien. Uh, die mensen hier zijn overtuigd door de successen van de laatste, uh, ja, van de laatste, van de laatste jaren natuurlijk. Maar ja, ik heb uh, die eerste wedstrijd gezien. Uh, hier, de eerste wedstrijd in de groepsfase. Tussen, uh, die 2-2 was dat? Barcelona, ja, die 2-2. En toen speelde uh, Barcelona en Milan helemaal zoek. En werd het in de laatste minuut pas 2-2. Maar ook thuis heeft, uh, in die return van de groepswedstrijd... Milano twee weten te maken. Nou, 4-in-2 wedstrijden, vier 4-in-3 als je die 0-0 meetelt. Hm. Ja, ze kunnen dus wel gewoon doelpunten maken en ze kunnen hier met een gelijk spel gewoon doorgaan. Dus het is toch een gevaarlijke situatie voor Barcelona. Ja, zijn er blessures bij, uh, bij de kampen? Uh, er, iedereen... Aan de land van Barcelona is uh, vooral Xavi een, uh, een twijfelgeval. Die heeft last van zijn kuik. staat wel gewoon op de lijst, maar heeft de laatste twee dagen niet meegetraind. Het Fabregas is wel terug van een rugblessure. Uh, Chavi wordt morgen nog getest om te kijken of hij kan meedoen. Uh, voor de rest zijn het uh, de bekende afwezigen. Afweid traint wel gewoon mee, maar hij zit nog altijd niet bij de selectie. Uh, Via nog uh, altijd niet erbij, en dat zal nog wel eens zo blijven. En het uh, ja. verhaal Abidal, de treurige verhaal Abidal is bekend. Ja. En bij Milan, geen van Bommel, was van zijn rug. Uh, geen Thiago Silva achterin. Uh, wel is Pato terug, maar die zal niet beginnen. Die heeft uh, lang last gehad van een hemstringbestuur, dat is uh, nu over. Hij heeft uh, een uh, arts in Amerika geraadpleegd. En uh, die heeft ervoor gezorgd dat dat nu voorbij is. Maar hij kan nog niet beginnen. Waarschijnlijk een kwartier meedoen als de nood aan de man is. Dat was het bericht vanavond. En er werd gezongen voor Avelaie op de training? Ja, hij is jarig vandaag, 26. En, uh, er werd eerst geapplaudiceerd toen heel even gezongen. En toen moest Avelaie vervolgens speechen. En dan moest Puyol al vooraf erg om lachen want hij kon het gedaan. aan. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat afvlaaien niet zo'n enorme speecher is. <laughs> en misschien dus, ook uh, niet zo hij... heel erg vloeiend Spaans spreekt. <laughs> nee, ook dat. Dus er kwamen wat uh, uh, woorden ingebroken staand uit. En daarvoor uh, opnieuw applaus en ook een hoop gelach. Mm. Maar dat is wel mooi om te zien. Want uh, ja, vooral het plezier wat er dan weer van afstraalt. En ook van Afflei, die, die is toch bijna terug nu. Dat is natuurlijk wel prachtig. Voor ja. Goed, dat slot nog even Milan. Dat arriveerde met vertraging. Hebben ze wel kunnen trainen? Ze hebben getraind. Uh, ze zitten ook bij mij in het uh, hotel. En ze kwamen echt net 20 minuten geleden pas aan in het hotel. Ik vind het persoonlijk oh. erg laat. Ja. Uh, zo rond de uh, tien voor half elf pas arriveren in het hotel. Uh, ik sprak Zeedorf even op aan. Die zei ja, Franse luchtverkeersleiding uh, was aan het staken. Of gooide de boeren in de bar drie en een half uur vertraging. Ze, uh, ja, ze, ze, ze deelden al wat handtekeningen uit en gingen daarna uh, zeer snel naar bed. Ja. Want het is toch niet ideaal om uh, zo laat pas... Uh, ja, uh, naar je kamer te gaan, eigenlijk. Ja. voor Bommel is hij er wel bij, want dan kan je gelijk even vragen hoe dat met die aanbieding van PSV zit. Hij schijnt nu nee, een uh, hij... ja, officiële aanbieding te nee. hebben. Nee, dat verbaast me overigens niks, maar uh, dat, uh, ik heb hem niet gezien. Dus ik denk dat hij achtergebleven is zoals gebruikelijk is eigenlijk met spelers die gebaseerd zijn op Milan ja. ja. um, Tenzij hij morgen nog komt, maar ik denk eerlijk gezegd van niet, je weet het niet. Nou, jij mag morgen naar Barcelona AC Milan, vervelend voor je. Sterkte? Ja, op. Ja, ja, heel gewend. Uh, ik sla me er wel eens Ja, lijkt me ook. Morgen kwart voor negen aftrap. Dankjewel, Jorin Nelshoff. Did you know I'm really into you, girl? I wanna show you how... It's a... I like to have you near me from nights and shirley when I say, baby, I'll see you through. And times like that. Ik uh, zei het in een bijzin tegen Jeroen Els over uh, Mark van Bommel. Die heeft inderdaad een. Uh contracten aangeboden gekregen door PSV, dat is bevestigd door Marcel Brands. De keuze ligt nu bij Mark, zegt hij. We zijn in gesprek. Vorige week liet Van Bommel al weten dat hij een overstap naar PSV in de zomer serieus overweegt. 35 jaar is hij mils en op korte termijn moet hij beslissen of hij bij Milan nog een seizoenetje blijft, of dat hij toch in Eindhoven gaat voetballen om daar wellicht zijn carrière af te sluiten. U weet het, Van Bommel voetbalde tussen 1999 en 2005 al voor PSV en toen pakte hij vier titels in die periode. We hadden u Feyenoord nog beloofd. Uh, en dat gaan we dan ook doen. Want uh, Feyenoord doet het goed dit seizoen. Dus wellicht een understatement. De ploeg staat vijfde in de eredivisie. En uh, een hogere klassering. Volgens sommigen zelfs de titel is mogelijk. Trainer Ronald Koeman koos een bijzondere locatie uit... om zijn team voor te bereiden op de beslissende laatste weken.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 Ook fijn het supporter. Ja, een hele bijzondere dag, dat mag ik wel zeggen, ja. ja. We hebben het verhaal aangehoord van een uh, gewonde, iemand die zijn been was verloren. in Afghanistan. Hoe hoe daarmee is omgegaan. En volgens zijn we vanmiddag wat uh, fysieke dingen gaan doen. Die de teambuilding moesten versterken. Hoe ging dat? Ja, dat is uh, goed om te zien. Goed om te zien. Je pikt echt de mensen eruit, de aanvoerders, de leiders pik je er goed uit. Ja, jullie wat daar staan. 6, 7, Feyenoord staat momenteel vijfde en kende een prima weekend. Geeft uh, Cissé de bal mee aan Amadi en het schot is er. En de goal is er van Ruben Schaken die daar centraal staat. Cissé aan de linkerkant, Cissé schiet en Cissé scoort. Het is Cissé, Sekou Cissé, die daarmee het vertrouwen van Ronald Koeman beloondt. MacBreda hey, hey, hey. werd in de Kuip met 3-1 verslagen. En normaal gesproken worden de spelers dan beloond met rust. Dan gaat je vrijdag, Jordi Klaasie. Nee, is niet erg. Die hebben we gisteren al gehad. Dus, uh, wat hebben jullie allemaal gedaan vandaag? Eigenlijk groep tegen groep hebben we, hebben we eigenlijk een oefening gedaan... Met, met een soort van hindernissen, wat we eigenlijk altijd moeten doen. Dus, uh, Veel tegen? Dat was wel aardig zwaaien. En uh, net uh, zijn we bezig klimmen dan uh, gewoon in een klimmuur. En uh, ja, zometeen, meteen, uh, zoals je ziet hier, uh, met die wagens een stukje rijden. Ja, ik zie een paar enorme tanks staan. Jullie gaan straks een stukje rijden met die dingen. Ja, ik hoorde ervan wel. Dus uh, dat is wel, uh, wel een leuke ervaring om, om mee te maken. Is dit een wereldje waar jij je wel in herkent? Zou jij hier wel in passen? Nee, nee. Ik zelf niet. Het zou zelf niks voor mij zijn, maar om het een dagje mee te maken, is wel uh, zo mooi. Maar één dagje genoeg. Eén dagje genoeg. En ook spits en publiekslieveling John Quidet. Die lijkt prima naar zijn zin te hebben. Likkenbaardend loopt hij op een klaarstaande tank af. Hoe do you like it so far? Yeah, it's really it's awesome, you know. It's cool. Cool to see this thing. It's a Swedish machine as well. That's why it's so good, you know. <laughs> so you're proud of it? Always oh, proud of the Swedish yeah. things, you know how we do. Het a bit different eh? anders, yeah, hè? it's very different but it's maar nice to see, om te zien. Voor this uh, for us if we miss a penalty we get booed but here if they miss something it costs their life. So they have to make sure they make it, get everything right, you know. Did they let you shoot again? No, no, no, no. no. Only, only the fake ones but it's enough. In hun eigen training, nu moeten de Feyenoord spelers eraan geloven. De Stormbaan, de Klimtoren, alles komt eraan te pas. Trainer Ronald Koeman kijkt met een glimlach toe. Ja, het is heel leuk. Het is uh, totaal iets anders, maar er zat wel wat uh, competitie in op de stormbaan en, uh, en net vanuit een toren naar beneden af te zeilen. Dus uh, het zijn leuke dingen. En, uh, het is iets anders dan, uh, dan een normaal programma en dat is ook wel eens prettig. Ja, ze lopen hier echt een beetje het rond hè, tussen die tanks en dat uh, geschut. Ja, natuurlijk. Uh, dat helemaal. Hè. Tanks en uh, wat, wat rijdt en uh, wat lawaai maakt en wat groot is, dat is altijd interessant. Wie 13 met een geweer in zijn handen, dat gaat gelijk vanuit zijn heup schieten, denk ik. Ja, die, uh, die is gevoelig voor dat soort dingetjes. Hè? En, uh, maar ja, net als iedereen, alle anderen, uh, is het leuk om te doen. Ron Vlaar, een keer wat anders, hè? Absoluut. Uh, ik denk dat, uh, dat veel facetten in het voetbal ook terugkomen wat we hier hebben gedaan. Ja, noem eens wat. Ja, teamwork, communicatie, dat soort dingetjes, doorzettingsvermogen... Uh, alleen op een andere manier. Dus dat is heel leuk om, om te ervaren. En, uh, en ook goed om dat een keer uh, mee te maken, denk ik. Even de koppeling naar het voetballen. Voegt dit ook iets toe? Ja, dat denk ik wel. Uh, vertrouwen in elkaar. Uh, als je bepaalde oefeningen uitvoert. Want dat, dat doe je niet alleen. Je hebt daarbij hulp nodig. Ja, dat, is, uh, dat is heel belangrijk. En de communicatie wat ik net ook al aangaf. Uh, vertrouwen op, uh, dat iemand uh, uh, het goede voor jou, uh, voor jou zegt. Je gaat geloof ik zo een stukje per tank rijden.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 Nou, is dat, toevallig? is dat toevallig. In de Navy hadden we toevallig bij de hand. Leuk Feyenoord uh, in het leger dus in uh, Amersfoort. En ze hadden nog een, uh, een mooie dag. Bijdrage was dat van Matthijs Westraten. In de Jupiler League uh, 1 wedstrijd vanavond. Eindhoven won met 1-0 van Dordrecht. Eindhoven staat daardoor weer samen met Sparta op de tweede plaats. Koploper Zwolle heeft uh, nu nog steeds zes punten meer. Dus ook daar blijft het spannend. Ik hield er net al op de hoogte van Blackburn tegen Manchester United. 9 minuten voor tijd 0-1. Inmiddels is het ook 0-2 en afgelopen. Koploper Manchester United heeft nu dus vijf punten voorsprong op een stadgenoot City de José King rogas heeft de openingsrit in de 52e editie, editie van de Ronde van Baskeland gewonnen. De Spanjaard was in de mastersprint van de etappe over 153 kilometer... met start en aankomst, aankomst heet dat, in Guies. Uh, net iets sneller dan de Nederlander Wout Pols van Vakans Soleil DCM, die als tweede eindigde. De Duitse Fabian Weekman sprintte naar de derde plaats. En zelfs de Marit Bouwmeester heeft zich na matige start met de strijd onder Prinses Sofia Cup in Mallorca goed hersteld. De Friese Zijlster finishte in de Olympische Radiaalklasse in de eerste race van de blauwe groep, zoals het heet, als elfde. In de tweede race kwam ze als winnares door de finish. En schaatserwouder Wouter Oldeheuvel vertrekt na zes jaar bij TVM... De vaste trainingsmaat van vijfvoudig wereldkampioen Allround Sven Kramer... wil zijn loopbaan niet langer voortzetten bij de schaatsploeg van coach Gerard Kemkes. Olde Heuvel, die in 2010 en 11 Nederlands Allround kampioen werd... is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging. Goed, dit was NOS Langs de Lijn. Zometeen met het oog op morgen dat vanavond wordt gepresenteerd door Eva Jinek. Goedenavond.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 en hoef je die keuze niet over te laten aan je nabestaanden. Registreer je met je DigiD via via ja nee ja-of-nee.nl. wie wordt er kampioen? Nee! Kijk naar de laatste spannende... Oh! Nou ja, beleef nu de ontknoop. Ja!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 Carglas vervangt. Ha, ha, ha, yes! Kijk deze zondag live op je tv naar Arsenal Manchester City. Bestel deze topwedstrijd op zigo.nl/tv op bestelling. Zusters martelaressen, poetsengelen en dominees. Gepassioneerd, krachtig en inspirerend. Van kluisinares tot non en van de heilige Barbara tot Major Boshart. Vrouwen voor het voetlicht. Nu te zien in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Dit is Radio 1.